7 uur. De Radio 1 Sportszone. Bucela Carrasso en Tom van Hek. Straks dus het vervolg in dit uur van de wedstrijd om de Johan Schaal in Amsterdam Arena tussen Ajax en PSV. En Willy Canis, dan hebben wij het over het baanwielrennen... straks in het Olympisch Velodroom. Eerst het NOS nieuws, het is 7 uur, hier is Lieselot Thomas. Bij vier vliegtuigongelukken in Duitsland zijn dit weekend zes doden en zes gewonden gevallen. De meeste slachtoffers vielen in Beieren bij de plaats Coburg. Een vliegtuigje stortte daar kort na de start neer en vloog in brand. De vier inzittenden waren op slag dood. Verder waren er ongelukken in Constans bij Osnabrück en in een plaatsje in de deelstaat rijnland palts Zo'n 40 nabestaanden en slachtoffers van de schietpartij vorig jaar in Alphen aan de Rijn dienen een claim in van mogelijk tientallen miljoenen euro's bij de politie Hollands Midden. Dit vanwege fouten die zouden zijn gemaakt bij het verlenen van een wapenvergunning aan schutter Tristan van der Vlis. De eisers kampen met grote financiële gevolgen. De politie Hollands Midden wacht het oordeel van de rechter af. De Nederlandse hockeymannen hebben zich in Londen geplaatst voor de halve finale van het Olympisch toernooi. Ze wonnen ook hun vierde groepswedstrijd. Ze versloegen titelverdediger Duitsland met 3-1. Dinsdag is de laatste groepswedstrijd tegen Zuid-Korea, maar het staat nu al vast dat Nederland groepswinnaar is. Op verschillende plaatsen hebben zware regenbuien overlast veroorzaakt. Kelders en winkels zijn ondergelopen en op sommige plaatsen had ook het verkeer last van water op de weg. Vanmiddag raakte het verkeer op de snelwegen rond Rotterdam behoorlijk ontregeld. Automobilisten moesten plotseling remmen toen ze werden overvallen door een korte hoosbuim. Twee rijstroken op de A15 bij knooppunt Vaanplein stonden binnen korte tijd onder water. Op de Van Brienenoordbrug werd een rijstrook afgesloten na een ongeluk. Op de A15 vanuit de Europoort en de A16 uit de richting Breda kwamen files van een paar kilometer te staan. In Hilversum werd winkelcentrum Kerkerlanden ontruimd nadat het blank was komen te staan. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen er waren in de supermarkt die nog open was. In Oosterhout is een vrouw omgekomen toen ze bij het schoonmaken uit het raam viel. De vrouw van begin 70 haalde met een borstel spinnenwebben weg rond haar raam op de zevende etage toen ze haar evenwicht verloor en naar beneden stortte. Politie zette meteen de omgeving af. Het ongeluk trok veel bekijks. De supermarkt naast de flat was op zondagmiddag open. De echtgenoot van de vrouw die thuis was heeft slachtofferhulp gekregen.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Het is drie minuten over zeven. Mocht u willen weten hoe wij er hier bij zitten... dan kunt u meekijken via radio1.nl. Staat niet bij, ziet u niet dat het hier ongeveer 40 graden inmiddels ja, is in die de die studio. Maar als u voor koppen ziet, nou, dan weet u waar dat door komt. Meepraten kan natuurlijk ook. Gebruik dan hashtag R1 sportzomer Dan hebben we het uh, over Twitter. Ja, verhit van de temperatuur. Maar vooral ook van al die prachtige sport waar we hier getuigen van mogen zijn. Bijvoorbeeld Olympisch baanwielrennen. Hier zijn live vanuit Londen Tom van Hek en Lucella. K. Dat was zo. Want zoals Jan Tippenman, wij raken er zelfs af en toe opgewonden van. En jij tussen al die Britten, je krijgt er helemaal warm van en volgt er zelfs. Hè? Ja, maar het is, ja, het is heel, ik vind het een hele mooie discipline van het, van het wielrennen het baanwielrennen. Ja, helaas doen we het met de Nederlanders niet echt supergoed om het maar eventjes voorzichtig uit te drukken op dit Olympisch toernooi. En we zijn in afwachting van de laatste kans voor Willy Kanes. Maar volgens mij heeft men een foutje gemaakt met het programma. Het was al niet zo handig. Vond ik zelf ook toen ik eerder vandaag het programma in mijn handen kreeg dat ik zag dat ze de achtste finales en de herkansingen direct achter elkaar hadden geprogrammeerd. Toen dacht ik eigenlijk daar zullen ze wel de tweede ritten van de kwartfinales van de Mannensprint tussendoor doen. Dat hebben ze niet gedaan. Die hadden ze eerder gedaan. En dus is de nu een uh, soort onaangekondigde pauze oh. in het velodrom. Ja, Er zit iedereen nu een beetje te kijken van ja, wat, wat gaan we nu doen? Zijn ze de verder? Britse volks niet aan het oefenen? Ja. Ja. <lacht> nou, nou of, dat, of we dat gaan horen? <lacht> ik weet het niet. Het kan nog wel, Tom. Maar in dat omnium bij de man het enige onderdeel waar we vandaag uh, medailles in gaan uitreiken... is het wel heel spannend. Maar Edward Clancy staat daar uh, inmiddels op de vijfde plaats. Het gaat vooral tussen een Denen, en een Italiaan en een Fransman. Dus het zou zomaar kunnen dat we een dagje uh, zonder God Save the Queen gaan uh, doorbrengen hier in het droom. We wachten ook nog steeds op de indeling van die herkansing van dat, uh, dat sprinttoernooi dus bij de vrouwen. En nu zie ik wel wat verschijnen. En ik zie dat Willy Canes dadelijk in de eerste heat rijdt tegen Wajtzee Lee en tegen Liubov Shulika. En die Wajtzee Lee, dat is de uh, verrassend winnares van het brons op de keirin. Shulika is ook een dame die altijd goed kan sprinten. Uh, dus dat is uh, geen makkelijke setting voor Willy Canes. De winnaar van die heat gaat dus terugkeren in de Toernooi. De verliezer gaat eruit. Maakt Sivili Canus nog niet op het bankje zitten? René Wolf loopt nu terug naar de box van Canus. Dat duurt nog even voordat Canus in actie komt. Even pauze bij jou. De pauze bij Ajax PSV is voorbij, Bas Tichler. Twee minuten begonnen, of onderweg alweer in de tweede helft. Het was bijna 2-2 trouwens, omdat Van Rijn goed werd weggestuurd met een paasje binnendoor. door. De keeper van PSV, Titon, om onverklaarbare redenen zijn dus doel uitkwam. Terwijl er nu geschoten wordt door opnieuw Van Rijn in de handen van Titon. Maar Titon dacht, euh, nou ja, blijkbaar zag hij de verdedigers niet van PSV die daar nog stonden. Kwam zijn doel uit, de bal ging er overheen, maar net voorlangs. Dat had maar zo de gelijkmaker kunnen zijn. En het schot van zo even erbij opgeteld, dan eventueel door dat Ajax in ieder geval goed begonnen is aan het tweede bedrijf. Beter in ieder geval dan PSV, dat nog wel met een 2-1 voorsprong in deze wedstrijd staat. Nu via Hutchinson en Toyfone combineert en weer balverlies leidt en weer een overtreding moet maken op Adita. Nee, PSV had de wedstrijd 40 minuten lang totaal onder controle. Voelde waarschijnlijk wel dat het 2-0 stond en 3-0 had kunnen worden. Maar toen het 2-1 werd en nu de tweede helft begonnen is, is Ajax plotseling de bovenliggende partij. Dat maakt de wedstrijd voor de objectieve toeschouwer wel leuk. Want het voelde eigenlijk al als beslist nu weer Anita die een bal onderschept. Opnieuw leidt PSV balverlies. Moet Marcelo aan te pas komen die hem dan ook maar weer bij Anita inlevert. En dan komt hij wel voor de voeten van Sime de Jong. Die wacht eigenlijk net te lang af. Dan kan PSV overnemen en via Lens denken aan een countertje. Maar het rood voor de middenlijn is Lens de minder in het duel van al de wereld en komt opnieuw Ajax via Van Rijn... En is de Amsterdamse ploeg echt beter. Zeker ten opzichte van zichzelf in de eerste helft. Maar ook beter dan de tegenstander PSV in het tweede bedrijf. Drie minuten gespeeld en Ajax ligt boven. plotseling nog wel altijd dus twee voor PSV. Pas Stichler was dat. Dan gaan we ja, hockeyën. Ja. Want uh, de hockeyers, hè, Tom, die zijn vrijwel zeker van een plaats in de halve finale. Ja, zeker, hè, 100 zeker. Met 3-1 wonnen ze van Duitsland. kwamen nog wel snel op achterstand. maar grepen het initiatief. Eigenlijk net als in de vorige wedstrijden. Heel energiek, goed hockey. 3-1 winst op de Duitsers. 12 punten uit vier wedstrijden. Kortom, uh, men kan al vooruit gaan kijken. Gerard de Groot, praat erover met een van de spelers. Robert Kemperman, uh, gefeliciteerd allereerst hè. Eerst in de groep, uh, halve finale <laughs> voor het Nederlands hockey. Uh, ja, jij speelt uh, competitie, speelde competitie in, uh, in de Duitse Bundesliga. Je ja. kent die spelers het beste van allemaal. Hebben ze nog iets tegen je gezegd van tevoren? Nee, nou, ik heb ze amper gesproken eigenlijk. Ook al zit je met elkaar in het dorp. Maar uh, ja, ik, ken ze inderdaad, uh, ik ken ze inderdaad goed en een aantal hebben in mijn team gezeten. En, uh... Ja, dit soort potjes in Londen tegen elkaar is natuurlijk supermooi. Ja, jullie konden allebei doorgaan vandaag met een gelijk spelletje. Dat was eigenlijk de achtergrond van mijn vraag. Hebben ze nog geprobeerd om een deal te sluiten? Nee, is niet met mij. Dus ik denk dat we er allebei vol voor gingen. En als je hier zekerheid voor de halve finale kan afdwingen, dan doe je dat. En dat hebben we goed gedaan. Dus ik denk dat zij er ook vol voor zijn gegaan, dat weet ik wel zeker. Maar ja, we hebben het denk ik goed gedaan vandaag. Uitstekend, de boel werd in de fik gestoken al na twee minuten. Ja. Door die Christopher Teller, een van jouw teamgenoten in Duitsland. Toen ging Nederland drukken, duwen, scoren ook. 1-1 werd het Bob bevolgd. En dan denk je na de rust, in die slotfase van de eerste helft, ging het ook al wat gezapiger. Denk je nou na de rust, het wordt straks nog een, een salonremise, maar helemaal niet. De ja. Nooier zet de zaak weer helemaal in brand. Ja, nee, maar het uh, fantastisch. met zijn 450e cap tikt hij er ook nog één in. Dat is natuurlijk super mooi om mee te maken. Zo'n wedstrijd tegen Duitsland, heeft dat voor jou iets speciaals om tegen teamgenoten tussen aanhalingstekens te spelen? Nou, nederland duitsland is altijd uh, speciaal. En, uh, ik ken het toevallig nou een stuk of vijf, zes en uh, dat is alleen maar leuk om tegen te spelen. Uh, maar uh, ik denk dat we het goed gedaan hebben vandaag. Uh, de halve finale zitten in de tas en dan nou maar kijken wie we treffen. Persoonlijk denk ik dat je ook blij kan, uh, kan zijn met dit toernooi hè, tot nu toe. Ja, tot nu toe wel. Ik had vandaag, uh, vandaag een mindere dag, maar uiteindelijk uh, we hebben we hard gewerkt met z'n allen. En, uh, ja, vandaag maken anderen het verschil. Ja, gisteren uh, ging het bij mij goed. Uh, het maakt allemaal niet uit op zo'n toernooi. Uh, het is een teamprestatie. Het uh, hebben we fantastisch gedaan vandaag. Wat een luxe, hè? Eerst in de groep en nog één wedstrijd te gaan. Ja, heerlijk. Wel om half negen s ochtends, dus het uh, wordt vroeg als nest uit. Bas Tiggeler in de Amsterdam Arena. De wars is weer 2 bij PSV. Ajax 3-1 dus. Acht minuten na rust. Weer Toifonen die je maakt. Maar eigenlijk tot de treffer op naam van de jonge Jetro Willems. Die een prachtige actie aan de linkerkant. Die echt nog eindigt met uh, trucjes. Waar die 2-3 Ajax uiteindelijk voorbij loopt. Het strafgebied in gaat. En of die dan wil schieten op het doel of dat het een voorzet is. Dat laat ik maar even in het midden. Maar voorbij de tweede paal komt de bal. Precies voor de voeten van de inlopende Toifonen. Die zegt nou ja dan is het goed. 3-1 van dichtbij binnengetikt bij Ajax wil men nog buitenspel, maar dat was het niet. En als het dat al wel was, dan werd er niet voor gevlacht en niet voor gefloten. En ik kijk naar de raling Volgens mij staat Tooi achter de bal. En dus is er uh, geen buitenspel. 3-1, PSV Ajax. Er was even wat verwarring bij het baanwielrennen wie er moest gaan rijden. Dat is misschien ook niet zo gek, ze Bas, want we hadden het hier We zijn nu bezig met de 46ste herkansing, of niet? Ja, zoiets. Ja, ja dat, Omdat er maar één deelnemster per land uh, mag meedoen zijn er eigenlijk gewoon te weinig deelnemers dus. En dus heb je een aantal keer een herkansing nodig... om aan het juiste aantal deelnemers te komen. Uh, maar dit is echt de laatste herkansing. Okay. hoor. Als, het, uh, ja, als je nu verliest of morgen verder in de kwartfinales... is het gewoon over en uit. Dus uh, wordt het belangrijk voor Willy Canis. Die begint aan de herkansing tegen Ljubov Shulika uit uh, Oekraïne... en Wai Tse Lee uit Hongkong, de nummer drie van het Kairin-toernooi. Een lastige setting dus voor Willy Canis. Uh, komt er op deze zondagavond een einde aan haar Olympisch toernooi? Of wordt dat Olympisch toernooi met in ieder geval nog één dag verlengd? Dat is de grote vraag voor Willy Canes. Mag ze morgen nog weer meedoen in die kwartfinales of niet? Ze wordt een beetje weggedrukt door White Zee Lee... in het begin van uh, dat uh, eerste rondje. Maar uh, Canes heeft haar, plekje, haar tweede plekje achter uh, Shulica eigenlijk weer heroverd... ten opzichte van die uh, hele kleine uh, dame uit uh, Hongkong. En nu uh, komt Canes zelf uh, Shulica, voorbij... en gaat ze dus gewoon netjes aan de lijn. Rijden van dit groepje. Sjulika nu in die tweede positie en die moet dus nu naar voren en naar achteren kijken. Willy Canis ligt een uh, fietslengte ongeveer voor, rijdend op de rode lijn. Dus een beetje, zeg maar, uh, redelijk onderin de baan. En nu zet Willy Canis aan, probeert haar twee tegenstanders te verrassen bij het ingaan van de laatste ronde. Maar echt een enorme versnelling slaagt Willy Canis niet in. Er moet de tweede versnelling overeenkomen, anders komt Sulika er buiten om. En uh, is het uh, dadelijk over en uit voor Willy Canes of Sjulika, Canes of Sjulika wordt die deze rit wint. En volgens mij komt zelfs White C. Lee er op het laatste moment ook nog voorbij. Maar dat uh, maakt eigenlijk helemaal niet uit, want Sjulika wint deze heat. En dus zit het Olympisch sprinttoernooi erop voor Willy Canis zitten de Olympische Spelen erop voor Willy Canis, die vijfde werd op de sprint. Dat was wel oké. Okay. Twaalfde werd op de Keirin, dat was een tegenvallen. En dit sprinttoernooi is eigenlijk ook gewoon een tegenvallen voor de nummer vier van de Olympische Spelen van Peking. En ik ben benieuwd of uh, Willy Can als ze nog gaan terugzien op de baan of niet. Het sprinttoernooi en de Olympische Spelen zitten voor haar in ieder geval op. Parallel met de voetbalwedstrijd in Amsterdam is dat Ajax ook op een herkansing leek aan te sturen naar de 1-2. Maar dat het nu ook uitgeschakeld lijkt door de 1-3, Bas? Ja, dat weet je nooit, maar zo voelt het wel een beetje. Gek genoeg, een minuut voordat het uh, 3-1 maakt is het bijna 2-2... ...omdat Siefdalson goed naar binnen draait vanaf de linkerkant en hard schiet. En ik denk dat die bal hoog uit een halve meter naast de doel van PSV... Ging, maar zo blijkt dat PSV dat echt de wedstrijd redelijk onder controle had. En misschien wel weer heeft en krijgt. Dat is nog even afwachten. Maar toch in een tijdsbestek van zeg 10 minuten. De laatste 5 van de eerste helft en de eerste vijf van de tweede helft. Toch zo zichzelf in de problemen voetbalt. Dat Ajax bijna maximaal profiteert. Nu Fischer aangespeeld. Maar die is toch nog wat onwennig vind ik. In uh, zijn debuutwedstrijd. Zijn officiële debuut dan. Want hij heeft er ook wel eerder mee gedaan. Maar niet in een officiële wedstrijd. Raakt hij toch elke keer de bal kwijt omdat het allemaal toch net te snel gaat. En het duurt allemaal net te lang. Dat zien we dus aan de andere kant ook nog wel bij Narsink vind ik. Die me nog niet meevalt bij PSV. Ook elke keer net te veel tijd nodig. PSV dat nu een vrij schot mag nemen. Op 3-1 staat zoals je terecht zegt Tom. Via de goal zo even dus van Toyvo. Een goede actie van Willems hoor. De linkerkant sterk doorgezet. En dat we weten we inmiddels wel van Willems. Hij kan ook echt voetballen. Hij heeft een actie in huis, hij heeft een uh, dribbel in huis, hij heeft een trucje in huis. En zo zonder recht, twee, drie spelers van Ajax, verdedigen ze alleen op het verkeerde been. Dan komt de PSV weer prachtige steekbal van Strootman op Lens. Die geeft een tikje aan Narsing, die kan er binnen schieten, schiet op de paal. Dat had de definitieve nekslag kunnen zijn. Het levert op deze manier Ajax gewoon een doeltrap op. En het publiek kan weer gaan zitten, maar niet alleen het gemak waarmee Strootman eigenlijk... Zonder dat hij serieus wordt aangepakt. Want hij krijgt onwaarschijnlijk veel ruimte de paas kan geven op Lens. Lens die dan ook nog koel cool blijft en een tikje naar de zijkant geeft. Maar dat komt eigenlijk net te ver voor Narsing die daardoor wel op het doel kan schieten. Maar al zo'n ongelooflijk moeilijke hoek heeft. Dat hij wel blij is dat hij wel in de buurt van het doel komt. Uiteindelijk dus de paal raakt. Het had 4-1 kunnen zijn na 58 minuten. Het blijft 3-1. Daarmee is het nog een wedstrijd. Maar lijkt het er dus op dat PSV de touwtjes wel weer in handen genomen heeft.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 C'est perdu, si je t'ai je je me suis je s'il fallait je U had erkend, natuurlijk met anti-hero. Doelman Jaap Stokman. Dat was de uitblinker in de hockeywedstrijd... tussen Duitsland en Nederland vanmiddag. Dat Duitsland maar één keer wist te scoren... in de wedstrijd die met 3-1 gewonnen werd... dat was aan hem te danken. Gerard de Groot, praat met hem. Fantastische slotfase heb je weer gespeeld. Jaap, Nederland er doorgesleept. 3-1 gewonnen. In een, in een kolkende slotfase nogmaals waarin Duitsland kans op kans kreeg. Ja, dat klopt. Ik vond eigenlijk onze eerste helft dominant.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 dan ook, dan moet je je knop omzetten. Want uh, ja, je krijgt nog 69 minuten ballen op goal. Dus uh, ja, als je, dat, uh, als je dat niet kan, dan moet je niet gaan keeperen. Heb jij je in je stoutste dromen voor het toernooi ooit gedacht dat je met nog één wedstrijd te spelen. al eerste bent in de pool. en dat je in de halve finale van dit Olympisch toernooi staat? Nee, nee echt niet. Nee, uh, deze pool. Uh, je ziet in de andere pool veel meer verrassingen. maar in deze pool, uh, uh, ja, de, de tegenstand is, is in de breedte veel groter. En uh, ja, dat, dat je ze alle vier nu tot nu toe wint met Duitsland erbij, nou, dat is gewoon ongelooflijk uh, goed. Halve finale over vier dagen. Dus dat is nog een hele tijd. Tussendoor even Korea, een oefenwedstrijdje. Maar het is wel een lekker gevoel hè? Ja, het is heerlijk. heerlijk. Maar goed, Korea is nog wel een uh, goede pot om even wat neer te zetten. Het is niet zo dat we die nu uh, laten lopen. Dat was Jaap Stokman, en bondscoach van AS. Die relativeerde het ook nog eventjes na afloop. Die zei, we hebben nog niets. Maar we hebben we nog niets, maar we wel een plek bij de laatste vier. Zal de winnende coach van vanavond waarschijnlijk ook wel zeggen... we hebben wel een schaal, maar voor het seizoen hebben we nog niks pas. Nee, dat zeiden ze zelfs vooraf al top. Want je weet hoe dat gaat op die persconferenties. Daar komen wat uh, zouteloze uitspraken. Onze microfoons in te warrelen. En dan zenden wij dan bij om Ik dacht, doe er nog een bij, Bas. Ik doe er nog één ja, bij, Bas. Doe er nog één bij. Ja, ik vond dit nog de leukste. Oh, mooi, mooi, mooi. Dus 3-1 Psv Ajax. Hoekschop voor Ajax. Als die erin gaat, is het weer spannend. Dat gebeurt niet omdat Tito de bal kan vangen. Er is gewisseld aan de kant van Ajax. Daar is Victor Fischer. Ik heb dat al gezegd. Ging hem toch allemaal nog net een beetje te snel vervangen. En voor hem komt een teen uh, in het veld. Een andere deen, moet ik zeggen, Lasse Scheune die dus overgenomen werd van NEC misschien dat dat eigenlijk weer wat, wat vers bloed geeft. Nou dat sowieso, maar levert het ook wat op. Nou Schöne zou eens kunnen schieten, maar geeft de bal dan terug. En dan is het buiten spel. Want uh, er komt nog wel een kans voor Eusbilis die ook weer te lang wacht. Zodat Titon nog kan ingrijpen na die 1-2 met Schöne. Maar ik denk achteraf dat Schöne misschien vanaf een meter of twintig zelf had moeten schieten. Omdat hij er de ruimte en de tijd voor kreeg. En omdat Schöne dat dan heel goed kan. Dat heeft hij toch eigenlijk overal waar hij voetbal heeft wel laten zien. PSV komt dus omdat de vlag omhoog gaat. Met de schrik vrij weet dat het nog... 25 minuten plus extra tijd stand zal moeten houden, maar zal inmiddels na de 3-1 van Toyfone wel voelen. Niet in de laatste plaats, omdat een paar minuten later ook Narsing de paal nog raakte dat het wel weer aan het roer zit. En de regie over deze wedstrijd heeft overgenomen van Ajax, dat dus in de laatste 5 minuten van de eerste. En laten we zeggen in de eerste 10 minuten van de tweede helft echt beter was en boven lag. Maar daar geen passend vervolg aan heeft kunnen geven. PSV in de Amsterdam Arena aan de leiding, het is 3-1. Dan gaan we naar de hevige buien in Nederland, want die buien hebben op verschillende plaatsen voor wateroverlast gezorgd. Neem Rotterdam, de brandweer heeft daar tot nu toe 100 meldingen gekregen van wateroverlast. En we hebben nu aan de lijn Arthur Overkamp, hoofdofficier van dienst van de brandweergooi- en vechtstreek. Goedenavond. Ja, goedenavond. Zeg, hoe is het bij u? Uh, nou, we hadden inderdaad ook een uh, gigantische wolkbruik, uh, zo rond uh, half zes, zes uur. En de brandweer kreeg in ieder geval een melding dat in uh, het winkelcentrum Kerklanden in Hilversum uh, sprake was van uh, ernstige wateroverlast in het winkelcentrum. Uh, daar had zich op het dak uh, een grote hoeveelheid water verzameld, omdat uh, onder andere de afvoerputjes niet helemaal uh, goed schoon waren. En op een gegeven moment, uh, binnen de Albert Heijn, uh, kwam het water ook uh, met een flinke hoeveelheid naar binnen. En dus was die winkel is... open? Ja, de winkel was op dat moment open. Gelukkig waren er niet zoveel mensen, dus de winkel is vrij snel uh, ontruimd. Uh, ja, daarna hebben we in ieder geval gekeken hoe de situatie was. Nou, er is uh, wel enige schade opgetreden in de winkel. Maar eigenlijk al vrij snel was de situatie weer onder controle. We hebben voor de zekerheid even de elektriciteit ook afgeschakeld. Maar toen duidelijk was dat er eigenlijk geen gevaar was voor uh, kortsluiting. Toen kon die ook alweer erop gezet worden. En op dit moment zijn de winkeliers bezig om uh, het winkelcentrum verder schoon te maken. En hoe is het op de weg in Hilversum? Uh, nou, wat ik begrepen heb in ieder geval is ook op uh, tal van plaatsen problemen met uh, ondergelopen straten en uh, putdeksels die uh, losgekomen waren van uh, de riolering. En in ieder geval één tunnel, uh, die is ook afgesloten omdat die uh, redelijk ondergelopen is. En dan zie je ook ja. vaak, vaak wel te huizen van mensen onderlopen. Is, is dat nu ook het geval? Uh, nou, van woningen heb ik nog geen meldingen gehoord, maar in ieder geval uh, op straat uh, zijn wel op uh, verschillende plekken problemen. Dus uh, ja, daar wordt op dit moment aan gewerkt. Uh, gelukkig is het op dit moment weer droog. Dus, uh, en heeft u wel op nee. Buienradar gekeken of op, op een andere site? Uh, nee, ik heb nog niet uh, de laatste stand van zaken opgenomen wat dat betreft. Goed, nou, sterkte ermee met het verwerken van al deze meldingen. Arthur Overkamp, ja, dank. dank u wel. Nou, in de Ajax PSV is het dak eigenlijk dicht, Bas, als het losbarst daar? Ja, ja, het dak is ja, heel afval dicht. dicht wat, uh, dat betekent dat het hier wel fijn droog is, maar ook ongelooflijk benauwd warm. Uh, daar wen je vanzelf aan. Het lijkt mij om te spelen. Moeilijk overigens, want die spelers zullen er echt last van hebben. Heel benauwd, vanaf eigenlijk de eerste minuut tot nu toe. 68 minuten zijn we onderweg. Het is dus 3-1 voor PSV. Doelpunten van Toivonen 1-0, Lens 2-0, dat al na 11 minuten. Terwijl het vlak voor rust, via al de wereld uit een hoekschop, die die binnenkomt, de 2-1... Op nu of 8 na rust. Vier opnieuw Toyvonen. Na nou, goed voorbereidend werk van Willems 3-1. Nu valt Ajax aan en is team de Jong doorgelopen. Want de bal weggekopt door Bouma. Opgevangen weer door Scheunen. In van de Amsterdamse kant. Die laat zich van de sokken lopen. Bijna letterlijk eigenlijk door Van Bommel. Dan kan uh, Willems uitverdedigen. Doet hij het? Vind ik wat laconiek. Paasje is te lang onderweg. Dan onderschept van Rijn. En op die reden kan Usbielens er nu met de bal vandoor. Die loopt naar het midden toe. Dan komt hij veel PSV eens tegen. Met een gelukje komt de bal dan toch voor de voeten aan de buitenkant van Verijn. Die moet nu een voorzet geven. Die kapt een tegenstander uit. Geeft aan de bal met links voor. Wordt door PSV weggekopt. Maar dan gaat opnieuw de vlag omhoog. Omdat in de rug van Marcelo, want die komt de bal weg, Siem de Jong buiten spel staat. Dan krijgt PSV gewoon een vrije schop. Ik heb dat eerder gezegd vanavond. PSV staat er terecht voor. Want PSV maakt een betere indruk. Ajax mist Boerrichter, Boylissen, Soleimani van de Wiel, Eriksen. En dat zijn toch namen die uh, met enige fantasie, en in sommige gevallen zelfs zonder enige fantasie, gewoon in het basiselftal van de Boer staan. Dus dat helpt allemaal niet, maar PSV is echt een stapje verder dan het elftal van Ajax dat op dit moment in het veld staat. En ik denk dat Frank de Boer in ieder geval ook gezien heeft dat hij echt een centrale verdediger wil. Want daar uh, is natuurlijk veel over gefilosofeerd. En misschien worden het toch wel het mooiste eens na alle ontwikkelingen van mensen die bij Anderlecht plotseling dan toch weer niet weggaan. Wie zal het zeggen? Een week voordat de competitie begint. Met nou juist ook nog een wedstrijd tussen Ajax en AZ op zondagmiddag om half vijf hier in de Arena. Dat zou toch helemaal wat zijn, maar je kan het niet uitsluiten. 20 minuten nog te gaan bij PSV Ajax in de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. De ploeg uit Eindhoven staat voor met 3-1. Dan weer terug naar het baanwielrennen. Sebastian Timmerman. Het enige onderdeel waarop we vandaag medailles gaan uitreiken... is dus de zeskamp bij de mannen, het uh, Omnium. En het is daar ongelooflijk spannend. Als we begonnen zijn aan het uh, laatste onderdeel... dat is de kilometer tijdrit met staande start. Dus je moet echt uh, op gang zien te komen op die verschrikkelijk grote versnelling. En dan kijk ik naar het algemeen klassement... en dan staan er drie man aan de leiding met 25 punten. Lasse Norman Hansen, de Deen, die zo hard onderuit ging dus op uh, de scratchwedstrijd... is een van die drie. 20 jaar jong pas, Elia Viviani... Die Italiaan van Liquigas trouwens heeft al meer dan een handvol wedstrijden dit seizoen gewonnen op de weg. Is ook een van de drie. En de derde is Brian Coccar komt uit Frankrijk. Eh, is ook trouwens pas 20 jaar jong, is een groot talent. Die drie met 25 punten. Dan Roger Kloegen uit Duitsland, die kennen we. Want hij rijdt voor de Nederlandse Argos-ploeg van Ivan Spekebrink op de vierde plaats met drie punten achterstand. En Edward Clancy, de Britse thuisfavoriet, is ook nog steeds niet helemaal kansloos. Want staat met uh, de vier punten achterstand op de top 3 op de vijfde plaats. Dus kortom, het wordt dadelijk behoorlijk rekenen nog... en spannend tot aan de laatste rit aan toe. De negende rit is dat, die laatste rit... voordat we weten wie het goud en zilver en brons pakt... op dit nieuwe onderdeel, het Omnium. Er was veel kritiek op toen bekend werd... dat het IOC en de UCI hadden besloten... om de, ploeg aan de individuele achtervolging en de puntenkoers eruit te halen... en dit ervoor in de plaats te brengen. Maar bij de mannen is het in ieder geval hartstikke spannend. Voordat we weten wie dat dan uiteindelijk gaat worden daarmee. Sebastiaan, Sebastian weten we eerst wat de hoofdpunten van het nieuws zijn... want het is vrijwel half acht en in Hilversum zit Lieselot Thomas. Op verschillende plaatsen hebben zware regenbuien overlast veroorzaakt. Kelders en winkels zijn ondergelopen... en op sommige plaatsen had ook het verkeer last van water op de weg. Vanmiddag raakte het verkeer bijvoorbeeld op de snelwegen... rond Rotterdam behoorlijk ontregeld. In het Gooi zijn straten ondergelopen. In Hilversum is een winkelcentrum ontruimd omdat het was ondergelopen.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Eén minuut over half acht. U bent weer terug bij de Sportzomer. We gaan natuurlijk vooruitblikken straks op de prachtige atletieke avond die voor ons ligt. Met als uh, apotheo's ook wel weer een lekker wordt om te gebruiken: de 100 meter mannenfinale. De sprinters Oezijn Bolt en al die andere kanonnen. Maar er wordt ook nog gevoetbald in de Amsterdam Arena bijvoorbeeld. Uh, tussen Ajax en PSV. Ik heb niet het idee dat we veel missen hier in Londen, Bas. Nee, nee, het is in die zin ook wel wat vlakker geworden nadat PSV 3-1 maakte. Dat is inmiddels alweer 20 minuten geleden. Er wordt gewisseld trouwens nu aan de kant van de Eindhovense ploeg. Toivonen naar de kant. En Wijnaldum in het elftal. Dat is er ook wel luxe. Als je kijkt naar de bank van PSV. Waar ook nog Matas zit bijvoorbeeld. Timothy de Rijk. Dat zijn er ook niet de minste allemaal. Wat dat betreft denk ik dat advocaat wel redelijk tevreden is over hoe het allemaal loopt. Ook omdat het in de... Voorbereiding natuurlijk best ging met PSV. Dan zegt dat niet altijd wat, maar als je wint van Bilbao en wint van Benfica en wint van Pau, dan uh, zijn dat toch wel zeker die wedstrijd tegen Benfica resultaten die een beetje meetellen. En uh, PSV staat dus op een 3-1 uh, voorsprong. Opmerkelijk gezicht zagen we zo even op de monitor op de tribune, namelijk de heer Assaidi. Die natuurlijk na afloop vrolijk kan verklaren dat hij hier vooral is omdat uh, naar zijn vriendje Narsing wil kijken, want die twee van de heer Veen natuurlijk goed bevriend. Maar u en ik weten wel beter. Staat nadrukkelijk in de belangstelling van Ajax. En het zou ons allemaal niet verbazen dat dat dichterbij is dan wij denken. Hij dus in ieder geval op de tribune. Balbezit voor Ajax met nog een uh, dik kwartier te gaan. En het balbezit is voor al de wereld te maken van de goal. Die uh, draait wel weg van een van de PSV aanvallen Geeft er de bal mee naar Anita. Anita levert hem in omdat hij te veel risico neemt met zijn paas. Dat mag best. Nu is het gevaarlijk. Want er is er in één keer in de paas van Wijnaldum op de... Diep lopende narsing, maar daar kan narsing zelfs met zijn snelheid niet bij. Ik heb dat een paar keer gezegd, Narsing bevalt me eerlijk gezegd vanavond nog niet zo. Omdat hij, die keren dat hij in kansrijke positie komt, ongelooflijk twijfelt. En nog een beetje te veel aan het nadenken is, in plaats van zoals dat beheren Veen ging, namelijk lopen en doen. En dat past hem denk ik toch wat beter. Al de wereld heeft voor Ajax de bal, terwijl aan de zijkant Davy Klaassen... Als je zich klaarmaakt om zo meteen nog in het elftal te komen. Als extra aanvallen mag je dan aannemen. Want eigenlijk zal wat moeten. Komt er nog een voorzet. En die wordt in zijn eigen doel geschoten door Marcelo. En dan is het een kwartier voor tijd 3-2. Hij wil, ja uiteraard wil hij de bal wegschoppen daar. Hij ziet de bal net over aanvallers van Ajax heen vallen. En is dan misschien een beetje in de war. En ramt van dichtbij. Raakt de bal uiteraard volkomen verkeerd. En ramt de bal in zijn eigen doel. 3-2. Een kwartier voor tijd. En zo is het plotseling ja, gek genoeg dat er weer er zijn vanavond. Toch weer een wedstrijd. Kwartiertje nog. Toch weer een wedstrijd. En wij gaan naar België, want vanmiddag is het pukkelpopdrama herdacht. Vorig jaar raasde een storm over het terrein van het Belgische muziekfestival... en vijf bezoekers kwamen daarbij om het leven. Zo'n duizend mensen waren vandaag naar Kiwit bij Hasselt gekomen... om de slachtoffers te herdenken. Hoort het verslag van Sophie van der Donkt van de VRT. Met muziek en getuigenissen is die notlottige 18e augustus herdacht...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 Texas. We gaan eens kijken bij Bas Stigler. Ajax, PSV, Bas. Het is op alle fronten weer een wedstrijd geworden met nog 10 minuten te gaan. PSV met een uh, 3-2 voorsprong naar die eigen goal 5 minuten geleden van Marcelo. Die de wereld weer wat op zijn kop zette. Het is fel geworden op het grimmige af trouwens. Naar akkefietjes met Van Bommel en Jansen. Waarbij eerst Jansen een tikje uitdeelt, dan van Bommel zich wat aanstelt. Dan Jansen weer boos wordt. Uiteindelijk moeten de scheidsrechter Kuipers nog wat gele kaarten uitdelen. Ook in het opstootje dat volgt. Ajax valt inmiddels aan met invallen. Koppers en van heel dichtbij is daar Siem de Jong die de bal overschiet. Siem de Jong die twee minuten geleden nog betrokken was bij het volgende akkefietje. Namelijk een flinke tackle op Strootman. Die weliswaar een beetje nog opspringt. En dan eigenlijk de pech heeft dat hij in de landing nog weer half land op de voet. Van Siem de Jonge daar vervolgens van afgeleid en door zijn enkel gaat denk ik. Dus die loopt nog wel in het veld, maar dat gaat allemaal niet meer van harte. En ook dat leverde wel weer de nodige discussie op. 8,5 minuut, plotseling dus gebeurt er van alles en slaat de vlam een beetje in de pand in de arena. Scheule, een van de Amsterdamse invallers waar inmiddels ook Klaassen en Koppers in het elftal zijn gekomen voor Siegtersson en Dijks. De jonge linksback is dus naar de kant gegaan en vervangen door de volgende jonge linksback Koppers. Het balbezit voor Ajax dat dus nog wel zin heeft in een aanvalletje met nog 8 minuten te gaan. Het één goal is genoeg om een verlenging af te vingen. Dat gebeurt overigens zelden in de strijd om de Johan Cruijff Schaal te zijn pas één keer. En dat was in 1995 toen Ajax overigens na verlenging van Feyenoord won. Door een goal van 1 Patrick Kluivert. Balbezit voor Ajax met Klaassen die de bal wil doorkopt. Maar niet in de richting van Seune, Het uitverdedigen van PSV is stortig trouwens omdat Willems denkt dat hij meer tijd heeft dan hij krijgt. En de bal uiteindelijk tegen de tegenstander opschiet de bal vangt. Die komt dan even in aanraking. Ik wilde eigenlijk botsing zeggen, maar dat was het niet eens. In aanraking met Klaassen gaat dan heel theatraal naar de grond. Zo doet PSV wel zijn uiterste best. En met deze slotfase, waar het de wedstrijd eigenlijk al lang had kunnen beslissen. En de schapen op het droog had kunnen hebben. Maar dat niet heeft. Ajax uit de wedstrijd te halen. En het tempo eruit te halen. Voorlopig lukt dat redelijk. PSV heeft de bal. En staat op 3-2 in de arena. 83 minuten gespeeld. Nog heel even kijken als het mag. Via de linkerkant valt PSV aan. Want Lens heeft de bal. Maar die geeft veel zorg voor zomer in de handen van Vermeer. Gaan we weer naar het baanwielrennen, rennen Sebastian Timmerman. Hebben ze die andere volksliederen eigenlijk bij de hand denk je? Ik hoop het voor ze. Want ja, het kan toch wel dat er een anders, ander volkslied. dan God Save the Queen. Uh, gedraaid gaat worden. Anders zoek het wel even snel op op YouTube of zo. Zingen wij het wel even mee. Maar uh, nee, ja, ik, Edward Clancy. denkt dat hij net tekort komt hoor. op dit onderdeel. Maar uh, dat is misschien ook aan de andere kant wel een gewaagde uitspraak. Want we moeten de laatste rit nog gaan krijgen. En je krijgt het aantal punten van je klassering. Maar de, Ameri de uh, Brit. die ook al goud wil met de ploeg en staat in ieder geval wel aan de leiding van het laatste onderdeel. De kilometer schrikt niet één minuut. 981000 ste Met staande starten. 59 kilometer per uur rijden daarna gemiddeld op die kilometer. Er zijn genoeg sprinters die daar heel erg uh, van schrikken. Genoeg sprinters ter wereld die dat genees kunnen. Ongelooflijk snel. En maar twee tienden boven het Olympisch record. De tijd waarmee Chris Hoy, Sir Chris Hoy, uh, acht jaar geleden goud won in uh, Athene. Heel snel. Tweede voorlopig. Glenn O'Shea. Australië kansloos voor het uh, goud. Brian. Brian Cockaar kan nog... Een medaille halen, kan zelfs nog goud halen. Maar het hangt er echt allemaal vanaf wat er nu gaat gebeuren in de laatste rit. Met de Deen Lasse, Norman Hansen, eh, zeg maar vlak bij mij in de buurt. Die start aan de kant van de baan waar ik zit. En aan de overzijde gaat eh, dadelijk over niet al te lange tijd starten. Binnen de 10 seconden Elia Viviani. Grote favoriet wat betreft de Italianen. Ze zijn vertrokken voor hun kilometer. En dan is het in het begin. Pompen, pompen, pompen, duwen, duwen, duwen. Om die grote versnelling op die fiets maar op gang te brengen. En dan is de beste start ruim toch voor Elia Viviani. Ja, dat is ook een sprinter. Daar haalt veel ritsegers op de weg. Ook in het shirt van Liquigas uh, in de massasprint. Rijdt nu in dat wit met een heel klein beetje Azuri Blauw namens Italië. Heeft, denk ik, nog altijd de voorsprong. Ja, nog altijd de voorsprong ten opzichte van Lasse Norman Hansen. En rijdt voorlopig de derde tijd. Hij is in ieder geval al uh, over de helft. En daar komt uh, hij nu door, Viviani, in de derde tijd. Maar Lasse Norman Hansen kruipt dichter en dichterbij. In deze laatste heat van de kilometer. Het laatste onderdeel van het onnium bij de mannen. Lasse Norman Hansen komt nu op stroom als de bel ingaat. En Elia Viviani heeft een alles of niets wedstrijd uh, gereden. Hij valt namelijk stil. Nee, Elia Viviani kan uh, de gouden medaille gaan vergeten, want die heeft het nu heel moeilijk. Maar Lasse Norman Hansen, die jonge Deen van 20 jaar, denkt dit wel behoorlijk ver door. En hier komt zijn tijd. Het is de tweede tijd. En dat is genoeg voor de gouden medaille voor uh, deze Deen. Lasse Norman Hansen houdt uh, de uh, Britten van het goud af. En dan ga ik even snel door. O'Shea wordt derde op dit onderdeel. En Brian Koka wordt vierde. En dan blijft die Fransman ook nog net Edward Clancy voor in het eindklassement. En dus gaat het goud naar Denemarken. Naar die lasse Norman Hansen. Het zilver is voor Brian Koka de twee twintigers grijpende macht. Op het eerste Olympisch Omnium dat ooit verreden is. Want zij verslaan de ervaren Brit Edward Clancy. Die moet genoegen gaan nemen met de brons. Het Deense volkslied Precies. dadelijk in het velodroom. Nou, dat is een ja. We gaan de tekst er even bij halen. Dat is wat nieuws. Nou, ze hebben het bij de Deen ook door. En ik gun het hem hoor. Ik gun het hem echt. Want hij werd bij die scratchrace onderuit gereden door Edward Clancy. Lag helemaal open. Zijn schouder, daar was hij toch behoorlijk aangeschaafd. En dan niet alleen in die scratchrace dan terugkomen. Maar ook de kilometer. Zo hard rijden. Tweede tijd gereden. En dus genoeg voor de eindoverwinning. Dan win je terecht. Schrijf maar op, ook voor de toekomst. Lasse Norman Hansen uit Denemarken. En wat is er ondertussen bij Ajax PSV gebeurd? Bas Stichler. Eigenlijk helemaal niks. Veel okay. zit voor Ajax. Maar ja, bedankt. Doei, Tot ziens. Zien ja. hem even onderweg. Nee ja, balbezit voor Ajax. Maar eigenlijk geen kans niks. Terwijl er nu wel een bal dat straf op het gebied van PSV binnenkomt. Maar daar staat van Ajax helemaal niemand. Dat is ook niet altijd nodig trouwens. Want als Marcelo er staat wordt het al gevaarlijk genoeg. Zo onderstreed hij even met een eigen doelpunt. Dat was na minuut 75. 3-2 voor PSV. Dat uh, niet echt in de problemen dus dreigt te komen. Van Bommel zal dat ervaren als uh, normaal. Want in de tijd dat hij nog bij PSV speelde, was PSV vaak hier in meester in Amsterdam. Dat is de laatste jaren behoorlijk anders geweest trouwens. Zodat het elftal van PSV, dat toch niet zo heel veel verschilt van dat van afgelopen seizoen. Toch in ieder geval zal denken, goh ja, het kan dus wel... Hier in Amsterdam goed spelen. Nogmaals gezegd, bij Aijs ontbreken er echt wel wat die Frank de Boer graag tot zijn beschikking zou willen hebben. Bovendien PSV wekt toch met advocaat voor op de indruk dat het wel uitgewikkeld is. Bij Aijs is dat echt nog niet het geval. Dat onderstreept de Frank de Boer bij de persconferentie afgelopen vrijdag nog maar. Door nogmaals te zeggen dat hij er echt een centrale verdediger bij wil. En misschien ook nog wel een buitenspeler. En misschien ook nog wel een spits. Kortom, in Amsterdam gebeurt nog wel wat. En misschien onderstreept de wedstrijd van nu ook wel dat dat wel nodig is. Zeker achterin. Zag het er bij weinig, bij de Amsterdammers wat krakkemikker uit. PSV heeft nog gewisseld, de paai in de ploeg gebracht. Die mag dan nog komen voor Narsing. Die me zoals al eerder gezegd toch een klein beetje tegenviel. Wat te veel tijd nodig had telkens. En Ajax, terwijl we nog 2,5 minuten officieel te spelen hebben. plus wat extra tijd nog maar eens komt. Via de linkerkant, via Koppers, een van de invallers. Dan geeft hij de bal breed aan Jansen. Jansen wordt al veel uitgezeten door Van Bommel. Dat waren wel pittige duels. Dat waren verneinige duels, zoals het eigenlijk ook wel hoort bij deze twee voetballers. Als ze elkaar op het voetbalveld tegenkomen. Is de bal aan de andere kant gerold. Dan komt hij voor de voeten van Cien de Jong. Die we eigenlijk afwisselend in de spits zien staan. En nu komt hij weer een bal halen. Dan moet er een bal komen naar Klaassen. Al de wereld gaat van heel ver schieten. Dat heeft hij wel eens beter gedaan. Want deze bal gaat nou ja, mijlenhoog over, is niet waar, maar in figuurlijke zin wel. Want daar is van PSV helemaal niemand van geschrokken. Titon gaat een doeltrap nemen, doet dat uiteraard aan alle rust nog anderhalve minuut. Plus laten we zeggen drie, misschien vier minuten extra tijd. En dan zet deze kruifschaal erop tenzij Ajax nog een keer scoort, want dan zou er nog verlenging komen. Geef ons de tijd om eens even naar het Atletiekstadion te gaan. Uh, want uh, ja, na gisteravond drie keer Brits goud in 45 minuten. De zevenkamp, het verspringen bij de mannen. En de 10 kilometer. Een ongekende avond. En die houtkamp. Gisteravond daar in het Atletiekstadion. Maar als we naar het programma van vanavond kijken, het zal niet allemaal uit één land komen. Maar we hebben een nee. aardig programmaatje voor de boeg. Hè? Ik. ik dacht het wel, ja, ik dacht ja. het wel. Het is uh, bijzonder prettig om naar te kijken, dat weet ik nu al. En je bent een bevoorrecht mens, uh, zoals ik al. Als je toch een van die 80.000 mensen mag zijn in dit stadion op deze zondagavond sowieso hoor. Maar ik denk dat dat vanavond een historische avond gaat worden. Want we hebben het natuurlijk over de 100 meter. Eerste halve finales vanaf kwart voor negen Nederlandse tijd. Met Jurendy Martina in de eerste halve finale. Laat ik het maar meteen even doorlopen. Want het is ja. wel leuk hoor. Die halve finales. Martina in de eerste loopt in baan 2. Dus in de binnenbaan. Loopt onder andere tegen Asafa Powell en tegen Justin Gatlin. Nou, niet de slechtsten. De eerste twee in elke heat gaan door. En de twee tijdsnelste zal heel, heel moeilijk worden voor Martina. Maar ja, die gaat wel een medaille halen op de 200 meter. Tenminste, dat hopen we dan maar. Dan in de tweede serie, komt hij hoor. 9,58 achter zijn naam staat als wereldrecord. Hussain Bolt. Loopt in baan 4. In baan 5 Dwayne Chambers. Die uh, opgepompte uh, uh, dopingzondaar die nu weer mag lopen. En in baan 7. En let op die jongen. Dat is een uh, hele aardige. Ryan Bailey uit de Verenigde Staten. Heeft uh, 9.88 dit seizoen gelopen. Is echt doorgebroken. En ook nog Richard Thompson in baan 8. Uh, dus hij heeft pittige tegenstand. Ozeem Bolt. Uh, met uh, Chambers en Bailey. En Richard Thompson. Ook een uh, sub 10 uh, seconden loper. En dan hebben we nog in uh, de derde. De halve finale. Dat is in mijn ogen de makkelijkste met Tyson Gay en Johan Bleek, die daar duidelijk uh, uitspringen. En misschien dat uh, He Heimen uh, van de Kemen-eilanden ook nog uh, aardig kan lopen. Nou, dat is de halve finale. Nogmaals gezegd, de eerste twee gaan door plus de twee tijdsnelste. En dan krijgen we als allerlaatste vanavond om tien minuten voor elf Nederlandse tijd de klapper. 4 miljard kijkers heb ik begrepen over de hele wereld. Die gaan kijken naar de 100 meter finale om tien minuten voor elf. Daarvoor hebben we nog wel een paar aardige finales hoor. Ja, wat we hebben... De drie kilometer stipel zie ik ook staan. Uh, uh, bijvoorbeeld? De, ja. Dat is natuurlijk een Afrikaans uh, gelegenheid, ja. aangelegenheid, maar wel erg uh, goed en leuk om naar te kijken. En uh, de 400 meter bij de vrouwenfinale. Ja. Overigens ook heel aardig is die halve finale van de 400 meter bij de mannen. Want daar lopen twee uh, geweldenaren uit ons uh, zuidelijke buurland uit België mee. De geboortjes Borlé. En dat is ook heel leuk om uh, te gaan volgen. Maar goed, alles draait eigenlijk om de 100 meter vanavond. Is het uitverkocht, Andy? Er <laughs> <laughs> zijn nog honderden kaarten beschikbaar. Met, met moeite. Met moeite. Nou, gelukkig. Het is uitverkocht. De 100 meter vanavond. Wij gaan je de hele avond horen en wij gaan kijken naar de televisie. Alsjeblieft. De fantastische atletiek vanavond. En een paar honderd meter verderop zit Sebastiaan Timmermans, Sebas, het ja. baanwielrennen. Met een accreditatie om mijn nek. En uh, dan mag je normaal gesproken alle stadion's in. Als er all op staat, laat dat er nou op staan. En normaal gesproken is zo'n 100 meter finale dan een high demand event, zoals dat heet. Moet je kaartjes aanvragen. Maar er kwam net een Belgische collega naar me toe. Die zei: hey, De 100 meter is geen high demand event. Dus als Andy nou nog even één plaatsje vrij wil houden. Oh, rennen we straks Als we hier klaar zijn, rennen we dan nog even naar het Atletiek Stadion. We even even wat werk, weer even zoals ja nu. Even ja, wat werk, nu ja, weer. Ja, Willy Kanes die uh, staat toch nog een keer op de baan. Want er uh, moet nu even een uitslag komen waar ook de plaatsen 9 tot en met 12 in worden ingevuld. En dus moet ze, moet ze nog een keer gaan rijden. Lijkt me niet al te makkelijk als je net de teleurstelling hebt moeten verwerken dat je uitgeschakeld bent in het toernooi. En dan nog gaan aantreden dus voor ja, een troostprijs van de troostprijs van de troostprijs Laten we het zo maar noemen. Want uh, je krijgt niet eens een olympisch diploma hè? als je negende wordt. Willy Kanen staat wel in de baan. 9e plaats, hoogst dus. Natasha Hensen staat na in het uh, zwart met een heel klein beetje wit van uh, Nieuw-Zeeland. Daarnaast staat uh, de Canadese Monique Sullivan. Die uh, opviel en verraste met de finale plaats bij het keirin toernooi Daar werd uh, de Canadese zesde in. Maar die verrassing heeft ze niet weten door te voeren op het individuele sprinttoernooi. En de vierde dame was ook verrassend op de Keirin. Daar behaalde namelijk Wai Tse Lee uit Hongkong een medaille. Maar gezien ze nu dus aan de start staat van dit laatste onderdeel van vandaag. Weten we dat ze dat niet gaat doen op het individuele sprintonderdeel. De scheidsrechter is weer langs de vier dames gegaan. Zijn jullie er klaar voor? Ja, ze hebben allemaal geknikt. En dus uh, beginnen ze aan de laatste drie ronden van hun sprinttoernooi van hun Olympische Spelen. Want dan hebben we dadelijk bij de vrouwen alle sprintnummers erop zitten. Willy Kanes in vierde positie komt een beetje naar voren, net aan de binnenkant van de blauwe lijn. Dan weten de kennis dat het zo'n beetje halverwege de baan is. Zeg maar een soort van ideale lijn gaat ze al aanzetten om Monique Sullivan heen. Om de Nieuw-Zeelandse heen, om Tassie Henson dus. En neemt ze nu het voortouw in deze heat. En probeert ze er in op die manier in ieder geval nog wat van te maken. White Celie. de dame uit Hongkong, zit in haar wiel. En nu komt Hansen uit Nieuw-Zeeland langzaam en zeker opzetten. Aan de buitenkant als de bel geluidt. Geluid Gaat worden. Daar klinkt die bel en uh, Willy Canes nu de sprint gaat inzetten. Ja, dit zou ze toch gewoon moeten kunnen winnen tegen deze dames. Willy Canes nog een keer uit het zadel. Ligt nog altijd voor ten opzichte van uh, Tasha Hensen. Lee probeert nog binnen door te komen. Daar gaat uh, Hongkong ze niet in slagen. En dan wordt Willy Canes inderdaad de winnares. Als ik het allemaal goed heb gezien, zo schuin van voor uh, van deze heat. Inderdaad, computersysteem bevestigt dat Willy Canes eindigt op de negende plaats van het Olympisch sprinttoernooi. Sebastiaan Timmerman op naar het uh, atletiekstadion. Dan gaan we naar uh, Sebastiaan Timmerman. Nee, naar nee, Bas. Sorry, uh, Bas uh, ja, Bassi. Bas, Basie, Basie <laughs> Sorry, Ticheler. Man. Bij Ajax PSV. Ja, het is uh, nu afgelopen. En het is in de slotseconde. van de duel nog 4-2 geworden ook voor PSV. Dat eigenlijk niet echt meer in de problemen is gekomen. In laten zeggen, de slotfase van het duel de laatste 10-15 minuten. En bij Nalden mag dan de laatste goal maken. Een bij PSV. Dat doet hij overigens prachtig. Zet de aanval zelf op. Krijgt het balletje in het strafselgebied van Ajax terug. Van Depay. Staat dan ineens oog en oog met Vermeer. En voor de zoveelste keer wordt Vermeer met een wippertje verslagen. En is het 4-2. PSV heeft er recht op. Want PSV was beter dan Ajax. PSV kon min of meer fit aantreden. Ajax niet dat hielp. PSV is zeker alleen op die reden al een stapje verder dan Ajax. Waar echt vanavond wel bewezen heeft. Maar dat zal Frank de Boer als een bevestiging zien. Dat er nog wel het een en ander dient te gebeuren. Eigenlijk, om echt klaar voor het seizoen te zijn. Kortom, de Johan Cruijffschaal van de 2012 gaat. Volkomen verdiend naar PSV. Dat in het volgende leeuw Ajax verslaat met 4-2.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 voor oh, jou was dat, Crystal? Hield er ineens mee op, hè? Dus jij moet koptelefoon he. nog opdoen. Hield er ineens <laughs> mee op, Crystal? Staan heet dat, Van het Van het we gaan het Rolling laten ja, we dat nog even melden. We dat niet vergeten. We gaan het hebben over tennis nog even, want het zit GB wel allemaal mee, maar soms toch ook helemaal niet. U hoorde net in het velodroom dat Denemarken daartoe sloeg op het omnium bij de mannen en ook uh, in het tennis mixed finale is het uiteindelijk uh, GB niet gelukt. En die Murray mocht nog een keer naar zijn historische zegen. Natuurlijk zijn historische Wimbledon-zegen. Want zo zal die, uh, de geschiedenis hier uh, ingaan. Nooit een Grand Slam gewonnen, maar wel. Dus die prachtige finale vanmiddag tegen Roger Federer. Maar samen met Robson kon hij het niet klaren tegen Belarus, Wit-Rusland, Mirny en Azarenka. De eerste set ging nog wel naar Groot-Brittannië, maar de twee volgende gingen naar Wit-Rusland. Dus Wit-Rusland heeft er een gouden medaille bij. En Murray na zijn gouden medaille in het enkelspel een zilveren. Ik denk dat hij deze volgorde liever heeft dan omgekeerd <tokers> ook denk het ook. Het was weer een uh, mooie sportdag. En die is natuurlijk nog lang niet afgelopen. Ook de komende drie uur Radio 1 Sportzomer. Dorian van Rijsselbergen gaat u horen. Gerard de Groot die blijft in het hockeystadion om te kijken... hoe Groot-Brittannië tegen Australië speelt. En natuurlijk die mooie atletieke avond. Wie er ook wint, altijd prachtig. 100 meter, halve finale, finale bij de mannen. Waar ter wereld u ook bent, u moet kijken voor mij. 9 seconden, nou, en hoeveel? Dat zullen we zeggen. 58, 62, 73. In ieder geval binnen de 10 seconden zijn ze er, de 100 meter finale van de mannen. En u krijgt en, uh, dat te horen via Herman ja. van der Zand en Robert Meener. Onze twee snelste presentatoren hebben wij ingezet voor dit onderdeel.